Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Hootbal, Bernard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En die verzaakt ook eigenlijk nooit Stefan. Vanavond wordt Goldse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robben. En we hebben interessante gasten. Helaas is één gast uh, die heeft moeten afzeggen. Onze gasten zijn vanavond uh, wethouder Theo van der Heijden uh, van de VVD en het raadslid uh, voor Proactief Goorland, Mark van Oosterwijk. En die heeft helaas moeten afhaken, die moest overwerken. Maar ja, ik zei allemaal de zaken voor het meisje, dus uh, dat kon niet anders. En directeur Paul Cornelissen uh, over het uh, CC, het Cultural Centrum. Jan van Bezouw, in het komend seizoen. En we hebben twee geweldige brochures. We hebben een fantastische brochure op tafel. En ook een fantastische informatie van degelijk papier. Ik zei net tegen, tegen, tegen Paul, van, dat gooi je zomaar niet weg. Het is van degelijk papier gemaakt, dus dat, dat bewaar je even. Maar um, we doen eerst altijd even een rondje. Wat was er in het nieuws? Het lokale nieuws. Liefst lokaal nieuws. Lucy, ladies first zeg ik altijd maar. Nou ja, nieuws, nieuws. Het was een bericht wat mij opviel. En uh, dat is namelijk het, het pluskoor de kempen. Je hebt een nieuw koor, dat is de Stuysbasis Hilvarenbeek. Die zoeken ervaren koorzangers. Uh, vaak als je, in, als je in een koor zit, een heel goed koor zit... Is toch je, is toch ja, ben je afhankelijk van de leeftijd. Hè? Je bent gauw al oud, want je stem die veroudert wat. Althans, er, uh, er zijn koren die inderdaad ook selecteren op, uh, op leeftijd. En, uh, als je een ervaren koorzanger bent, en je bent in de 70, 80... Ja, dan heb je niet zoveel keus meer. Maar ja. dit is een koor die, die, roept, die doet dus een oproep aan uh, oudere zangers... oudere, ervaren zangers, om... Uh, te zingen. Er, wordt, er wordt geen leeftijd genoemd, nee, er gewoon oudere, ervaren zangers. Ja, oudere, ervaren zangers. En waarom viel me dat op? Ja, ik zit zelf ook op een koor en ik weet hoe leuk zingen is. En uh, het is ook heel gezond. En uh, toen dacht ik, ja, nou, dat moeten ze doen. We moeten gewoon... Uh... Maar heb jij niet ook uh, redelijk recent een koor op een opera-koor ja. opgericht? Of ik heb ja, je, nou jouw heb ik niet opgericht. Langs Hoven niet... komen. Ja, eruit. dat klopt. Ja, schrijf. Nee, dat, is niet een, dat zijn twee bestaande twee Koren waren de vroeger twee. Je had de koor de Souvenir en je had Belcanto. Maar dat waren twee kleinere koren. Mm -hmm. En een opera koor van twintig mensen is geen opera koor meer. Mm -hmm. En uh, toen hebben leden van, van, van de Souvenir... Uh, een, groep, een groep mensen van de Souvenir zei... Nou, als we toekomst hebben, dan moeten we gaan samenwerken met een ander koor. Er was al een samenwerkingsverband tussen die twee koren. Mm -hmm. Dus een, een, een belangrijk deel van de leden van de Souvenir... Die, zijn, die, zijn nu samen, ja, die werken nu samen met Belcanto. Kanto heeft zich een nieuw koor gevormd. Hmm. En dus ik heb het niet opgericht. Er zijn een, een groep is ook achtergebleven bij de Souvenir. Die gaan weer vanzelf weer een eigen koor oprichten. Dus er komen misschien in de toekomst weer twee opera-koren. Maar ik heb hem niet opgericht. Uh, ze zochten op een gegeven moment ook bestuurders. En uh, ja, dat weet ja, al dan iedereen die. Dat ben je die, dan, ben je die, dan maar, weer ben maar weer gaan doen. Want de aanmelding van bestuurders, dat is natuurlijk heel minimaal, En ik ben, ik ja, ik heb het dus maar weer gedaan. Oh, nou. En maar dus, ik heb hem niet opgericht. Maar oh. het is een opera We hebben de eerste optreden al gehad in um, de Blijmakerij op de Spoorzone. En dat was heel leuk, want ja. opera is natuurlijk um, een, een, een, een, een genre wat uh, niet zoveel meer gezongen wordt. Want Tilburg, er is toevallig deze afgelopen zondag een korendag geweest in Tilburg, waarin in de 40, 50 Koren hebben meegedaan. Zoveel koren. Ja, zoveel Lego koren zijn er in Tilburg. Maar tot nu toe is er één actieve. Opera -koor en eentje dan in oprichting. Maar van al die, dus het is een vrij uniek uh, genre maar aan het worden. Hoeveel leden bestaat jullie koor We bestaan nu iets in de 45 leden. Dat 45. is voor een, oh. een operacore nog niet echt groot nee, hoor. Nee, nee. Er nee, moet echt 60, 70, een beetje koor. moet echt wel 60 zo, ja? leden zijn, ja. Zo. Maar wij zijn wel een uniek koor. In, die, in dat opzicht dat wij een van de weinige koren zijn. Die meer mannen dan vrouwen hebben. Want de meeste koren kennen meer dames dan mannen. En we zijn ook heel erg actief, actief op zoek naar nieuwe koorleden. Ouderen, zowel jongeren. Daarom viel me dat ook op. Ik denk, wat leuk. En ik ben nog op zoek naar koren. Dus uh... okay. ik een keer een lijntje leggen, Lucy. <laughs> ja. nou, dan, nou, dan hebben jullie elkaar aardig gevonden. Ja, en jij ja, kunt alsnog ja. een oproep doen voor mensen die uh, zin ja, ja, zingen Ja, Ja, zingen is gezond. <laughs> ik, ik, inderdaad, ik heb een groot artikel ja. ooit eens in de krant gehad. Een paar weken geleden. En heb ik ook benadrukt het belang van zingen. Het is, uh, weet je, als je zingt en muziek maakt samen, heb je ook geen ruzie, hè? Het is een heel positief iets. En het is heel gezond. Zingen is gezond. Maar je moet het ook wel een beetje kunnen, vind ik, hè. Ik, vind, ik, ik, nou, ik, ik, vind, ik mag graag naar zang luisteren, maar ik kan niet zingen. Dat is, en dat, ik zal dus ook niet aansluiten bij een koor, want dat is geen gehoor, denk ik dan. Dat Dat denk dan je. maar niet doen. Dat denk je. Maar we beginnen ieder, een beetje, Wij beginnen altijd met goede zangoefeningen. Ja. Hoor Ik kan wel rijmen. Ja, ja, ja. maar ja. ik denk dat je ook kan zingen hoor. Ja, ja. Iedereen kan zingen. Maar dat was jou nu. Dat was mijn Leuk nieuws. Ja. nieuws. Ja. Theo, had jij nog wat. Nou, niet, maar wat me wel opviel de laatste tijd... en als wethouder economische zaken kan je niet anders verwachten... dat het zo lekker bruist in, in ons dorp. Hè? Als je nu kijkt de afgelopen week... Week van Amateurkunst. Uh, afgelopen zondag de Rielse Marjaarmarkt. Als je nu vandaag de avondvierdaagse start... Ja. Uh, over een paar, uh, twee weken krijg je de festival, ja. ja. uh, Dan krijg je de week... Uh, uh, in diezelfde festival de -zomerloopfeest. De week daarop heb je de kermis... Ja. En dan maar zeggen dat in de Goding niks gebeurt. <laughs> ja, als, je, als je echt kijkt wat de laatste tijd aan activiteiten en initiatieven ja. wordt ontwikkeld... Nou, Dan mag je toch zeggen dat Goorlen een bruisend en actief dorp is. Ja, dacht ik ook, ja. ja. Is het altijd al geweest, hoor. Ja, maar, dat, maar laat ik het dan zo zeggen. Uh, de goorlenar weet alles binnen spoor te houden en niet goed uit te stralen. Niet uit te venten. Dat we een geweldig dorp zijn. Dat we leuk zijn. Dat we goed wonen. Dat we een prachtige ja, omgeving ja, ja, hebben. Dat wel. uitstralen. Dat, ja. En daar zijn we constant mee bezig. Ja, ja. We zijn nu bezig met uh, gelijk een nieuwtje. Uh, met een, een ja, wij noemen het een te hoog. Hoor waarschijnlijk? City Marketing Plan. Eh, is of city wel, Marketing Plan. Ja, nou, dus een marketingplan voor het dorp. Hoe kunnen we nou gewoon via slimme uh, activiteiten en, en, en dingen uh, naar buiten uitdragen? Ook een activiteit voor de centrummanager, Wim Oussum. Nee, nee, nee, nee, die speelt nee, daar juist nee, is, geen rol in. Dat is weer te, te eng. Oh. Dat is, die speelt oh. daar geen rol in. Oh. Ja, hij speelt er wel een rol in. Dat is meer voor het zakelijk deel, zeg maar. Nee hè? hoor, dat is ook voor de, ook voor, uh, de gemeente, ook voor, uh, voor, onder, uh, voor verenigingen, ook voor, uh, ja, noem maar op. We moeten met z'n allen uitdragen dat we een actief, gezond, uh, positief, uh, goede leefgemeenschap hebben. Waar het leuk wonen en winkelen is. Ja. Ja. en ook vertoeven ja, ja. En ik denk dat we het er ik allemaal iets uh, ja. gaat vertellen en hoe wat, wat cultuur erbij aan bij gaat dragen ja. Ja. Ja. toch ja. heb ik uh, toen ik 32 jaar geleden hier kwam wonen gingen wij natuurlijk rondkijken in de omgeving en mijn man had een baan in Tilburg en daar werd gezegd als je als niet Brabander uh, wil goed wil wonen, moet je naar Goorle toe. Want dat is een van de gemeenschappen... waar, de, waar veel activiteiten en een groot verenigingsleven kent. En ik kan dat bevestigen. Want ik weet wel dat ik binnen een paar jaar tijd... behoorlijk was ingeburgen. Dankzij ook het brede... Het is een, heel, een dorp waar, in de, wat u net zegt, heel veel gebeurt. Maar welke veel te bieden heeft. Ook voor uh, toen de tijd ja, klopt. al. Klopt, 35 ja. jaar geleden. Ja. Ik was drie jaar eerder in oh ja, nou. Was ik, was ik op zoek ja. naar een woning. Ja. Ik, werkte, ik ging werken in Tilburg. En... Uh, toen zijn we ook Berklens, Schot, Hilwaar en ja, ja, We zijn alles, alles af geweest. Af, ja, ja. En ik kom zelf uit Leiden, een textielstad. En hier vond ik toch een aantal dingen. En een, een, een stad die leeft. Ja. Of een dorp die leeft. Die aan de grens zit. Waar activiteiten plaatsvinden, Waar industrie is. Waar ja, bijna alles te vinden is. Waar een goede school te vinden is. Een zwembad te vinden is. Ja. Je vindt hier bijna alles wat je kan. Ja. Ja. En een heel ja, uitgebreid ja. verenigingsleven op allerlei gebieden. Ja. Cultureel, sportief, ja. uh, maatschappelijk. Zet je, ja. Maar op, op welke wijze gaat de burger daar iets van merken? Van het city marketing plan op korte termijn? Kun je nou, dat... ja, het moet eerst nog door de raad goedgekeurd worden. Ja, ja, hij ja, is ja. bijna klaar, dat plan. En dan ja. neem ik aan dat we door dat gaan uitdragen op een of andere wijze. Uh, en, en dat zit allemaal nog in een plan. En die mevrouw moet erop afstuderen. Dus we wachten even af ja. tot haar scriptie. En daar studeert ze op af die er goed gekeurd wordt. En dan gaat hij naar de raad toe. Is gaan we... het ook verlinkt aan het uh, project recreatie en toerisme? Of staat het er even los van? Uh, nee, je zal het moeten linken. Ja? Ja. Want ik denk, als je inderdaad gewoon een leuk centrum maakt... en een plezierig centrum, dat trekt altijd toeristen aan. Hè? En straks ook met de opening van zeg maar, de Roverselei daar, bij de nieuwe rotonde... Je kunt er van alle kanten kun je gorp over in Nieuwkerk in. Het wordt toch een aardig uh, toeristisch object, wat toch mensen gaat trekken, denk ik dan. Ik vind het er niet wel gelikt uitzien. Als je er langs komt, zo een grote rotonde. Ja. Die die die Bed Breakfast-boerderij die ziet er ook leuk uit. Ik, uh, ik kan niet wachten tot, tot, tot de opening. Hey, als je kijk, hartstikke wat nu, leuk. als je nu kijkt wat. Ik heb vorige week, vorige week aan iemand zitten uitrekenen wat ik verwacht in 2016 aan bezoekers in Gorin te krijgen. Nou, dan gaan we beginnen met Gorp en Rover. De, de Rover Salai heet die dan. Hè? Daar gaan we niet meer recreatief voortnomen, maar we hebben een echte naam gekregen. Ook de bushalte heet de Rover Salai, die erbij komt staan. Uh, dan denken wij dat met, met uh, uh, de helscentrum, dus, uh, die ongeveer zo'n bijna 100.000 mensen per jaar trekt... Zo. Uh, dan kijken we dat de zal ook ongeveer 100, 100, ja, ruim 120, 130.000 mensen trekken per jaar. Ja. Nou, Als je kijkt naar de campings en alles, ik denk dat we eens rond de 300.000 bezoekers gaan. Zo. En nou, nou de verbinding vinden van die plekken naar het dorp toe. Ja. En hier tegen. Ja. Ja, nou ja, goed, ja, dan mag jij een bijdrage. Toch heb ik in de, de waren tijden dat je heerlijk heen zou, heel lang kon wandelen over gorp en Rover, dat je geen mens tegenkomt. En maar zo. je komt nou nog geen mens okay, tegen. Oké, het is je niet wandelen. zodanig dat nee. het. Uh, Oké, okay. ja, nee, dan maar, ben ik vandaar, vandaar, vandaar dat de roverslei zodanig is ingericht. Ja? Daar zet je je auto neer. Je mag daar niet meer het gebied in met je auto. Okay. En dan mag je wandelen. En nu weet, de actieradius van mensen. Ja. Die van mij onder andere. Die is niet meer dan 400 meter heen en 400 meter terug. En dan moet ik koffie erin, koffie Oké, okay. dan ben ik gerustgesteld. <laughs> <laughs> nou, het wat nu wel een aardig nieuwtje. Paul, had jij nog nieuws te melden? Ja, zeker. Ik wil natuurlijk wel even aanhaken op de wethouder... die ons op een prettige manier weer prikkelt. Theo, je weet, vorig jaar 2014 hier in het Jan van Bezouw... 214.000 bezoekers. Het merendeel Gorlenaren, gelukkig. Want daar hebben we het ooit voor bedacht. Maar... In de trend van de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen, zien we dat de niet-goordenaren ons ook steeds beter weten te vinden. Vorig jaar verkochten we 65% aan de goordenaren en 35% aan de rest van Nederland. En nu is dat 61% aan de goordenaren. Dat zijn nog wel net zoveel goordenaren. Maar dus uh, 39% mensen van buiten. En ik merk het vandaag weer, we maakten een nieuw evenement aan op Facebook. Want je moet ermee naar buiten, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, 28 juni tijdens de kermis doen wij een grote picknick in de tuin met de muziekfabriek. En dat wordt een hele gezellige muzikale middag. Open podium, jam sessies. En we zetten dat op Facebook. En dan nodigen we automatisch zo'n zo zo 600, 700 mensen uit. En meteen kwamen de mensen terug. Dat is het prettige van Facebook, dat je ziet wie zegt dat die gaat komen. Allemaal mensen uit Tilburg. Dus de goorlenaren, die hebben zoiets van... Oh ja, dat weten we wel, muziekfabriek in de tuin enzovoorts. Wij komen wel. En die Tilburgers, die reageren massaal. Dus goorlen heeft iets. Waar ook die Tilburgers van wakker liggen. En dat willen we. Voeg ja. Ja, vroeg naar nou nieuwtjes. Ja. Nou, ik vind een nieuwtje, een, een mondiaal nieuwtje, wat zich ook tot Goorland uitstrekt, vind ik toch wel uh, de uitslag van de verkiezingen in Turkije. Dat klinkt ja. misschien gek. Ja. Maar ja, we kennen hier in, Turk ook veel, of in Goorland ook veel Turkse gezinnen. En ik vind het heel goed nieuws dat die macht van Erdogan ja. is gebroken. Ja. Dat de Koerden wat meer erkenning krijgen. Ja. Dat die prettige, redelijke uh, Demirtas. De leider, de stem van de Koerden, nu gehoord gaat worden. Ja. Ik vind dat een zegen voor de democratie. Ja. En daar zullen de gezinnen in Gorlo ook heel hoop, blij mee zijn. Ik hoop dat het in de praktijk ook, ook, ook positief ja, uit gaat natuurlijk. pakken. Want die man Beter, is wel, betere, die man is wel, is wel, is wel zeg maar, bijna vastgeklonken aan de macht. Hè? Ja. ja, Erdogan. Erdogan ja, ja, maar hij, hij wil het zo kon, graag. En ook de, de, de positie, hij werd steeds, steeds, steeds, ja. steeds conservatiever. De ja. ja. ja. positie van de vrouw werd steeds slechter. Dus ik vond het enkel. Ja. Alle Turkse gezinnen ja. in Goorland. Maar die man loopt Als om met de gedachte is. die elk een soort president voor het leven Maar ik wou het niet het over Erdogan hebben. Ik ja, wou maar het maar over goed, de zegen ja. van de. van de, van ja. de een beetje. Ja, de liberalen zijn dat ja. ook. Hè? Ja, Nou, anti-vastgeroeste. Uh, ja. ja, toch? Ja, ik was ook verrast genieuwd toen ik het las. Ja, ja. En het andere nieuwtje ja. is natuurlijk voorpagina vanavond. Dat er weer uh, wat geld naar cultuur gaat. En met name, en dat is belangrijk nieuws voor Goorland. Dat de jeugdtheatergezelschappen per stuk 35.000 euro erbij krijgen in 2016 van Jetbussenmaker. Want het was verrekte moeilijk dit seizoen en vorig seizoen om kwalitatief goede jeugdtheatervoorstellingen hier naartoe te halen. Mm -hmm. zonder dat we al te diep in de builen moesten tasten. Het is dus bijna niet gelukt. En ik zie ervan komen dat het volgend jaar weer wat makkelijker wordt. Dus dat is goed nieuws voor ja? de Goorlandse kinderen. <kijst> Aha, mooi. Nou, prettig. Ja, leuk. Even kijken, wat had ik nog voor nieuws? Uh, nou ja, uh, vandaag de kant, hè. Kampioenschap doet coach Goorle huilen van geluk. Heb nee, het, nee, uh, nee, <laughs> ben je het? kunnen Hockey, Kunnele, hockey ja. Ja, ja, ja. De hockeyster van, van Goorle viel gisteren flink feest na het behalen van het kampioenschap in de tweede klasse. En ze waren al zeker van hun promotie naar de eerste klasse. Maar uh, deze remise, al dus uh, de coach, is een mooie afstelling van het seizoen. Waarin we keihard geknokt hebben, sprak coach, coach Rick van Brederode. En dat is de man die dus heeft gehuild van geluk. Nou... Aardig bericht in ieder geval voor uh, sportief Goorlen. En dan als tweede had ik nog... Uh, er is namelijk een tijdje terug. Dat was op 28 mei. Hier in het Jan van Pijsouw is er een bijeenkomst geweest. Van een, een, een project Kilimanjaro wonen. Ik weet niet of jullie wat het zegt. Ja. Dat is wonen voor gevorderden. En uh, ik kreeg vanmorgen een mailtje door... Uh, samen wonen aan de zuidrand van de Goorlen. Dat er een vervolgbijeenkomst komt op uh, 18 uh, juni. Ook hier weer in Jan van Bezouw. En toen ik er de vorige keer heen ging dacht ik van nou ik zal dan misschien 10, 15 uh, mensen aantreffen. Het paalde uit. Ja. Misschien wel een honderd man zat erboven. Dat is ja. onvoorstelbaar. Ze waren niet aan Ik vond het ook een heel aardig. hoor. En die gaan bouwen op het terrein van dat uh, Dan dacht ik, wat sociale woningbouw nu doen. Want dat komt er kennelijk voor in de plaats, Theo. Dat zou jij uh, moeten kunnen weten. Alleen viel het mij op dat er dus uh, geen politici aanwezig waren bij die uh, informatieve bijeenkomst. Die dus een vervolg krijgt op uh, 18 juni. Er zijn mensen die dus zeg maar ouderen die het prettig vinden om bij elkaar te wonen. En gezamenlijk gebruik maken van een huiskamer of van of, of des dingen. Ik vind het een, een leuk idee, een leuk initiatief. Ja. Ik denk dat het ook de toekomst gaat worden. Ik kan ja. het zeggen. Ja? Ja, je, moet, je moet zo lang mogelijk thuis wonen. Maar als je eenzaam bent, ja. dan moet je ook ja. je, je, je, je vertier kunnen vinden. En als je dan in een groepsverband gaat samenwonen met ja. een eigen slaamkamer... En misschien een, een iets kleins en een leuke woonkamer waar je met elkaar kan zitten. Maar je kan je ook een beetje afzonderen. Ja. Dat dat gewoon bijdraagt tot het levensgeluk van mensen. Dat lijkt een beetje op een commune vroeger. Hè, die nou, de, die ja, die je, je had een andere doelstelling opzicht. hoor. Ja, oké. Okay, maar... <laughs> maar ik vond het in ieder geval een heel, heel aardig idee. En er stond er steeds een leuk stuk in, in uh, de, het Brabant Dagblad. Het heette Samen en Toch Apart in Goorlen. En um, ja. in het Belang heette het Wonen voor Gevorderden. En het project is dus Kilimanjaro. Dus mensen die zeg maar informatie in willen winnen, die kunnen inderdaad mailen naar info apenstaartje. Kilimanjaro wonen.nl. En de bijeenkomst hier is dus op 18 juni en die begint om half acht. Kosten zijn 4 uh, euro, maar dat is voor een bijdrage in de koffie en thee, dat soort zaken. Ik ben raasde benieuwd uh, welke mensen er straks mee uh, van start gaan. Nou, en dan hadden we. Even kijken. Nog een mailtje. Wij hebben al, de afspraak met Kim Spaniers van het Brabants Dagblad. We altijd eventjes mailen of vertellen wat er zegt, Maar de komende week in de krant komt te staan. En zij mailt mij dit: de plek waar ooit de villa van de familie van Brederode stond. En toen dacht ik: van, Is het Huizen Sterrenberg? Want waar stond in Himmelsnam de villa van Brederode? Dat is aan de Rotonde, rotonde hè? Dus daar was, ja, was Huizen Sterrenberg. Ja. En daar heeft dan kennelijk een zekere van Brederode willen gaan bouwen ooit. Maar dat is niet ja. doorgegaan. Ja. Maar dat wordt te koop gezet. Dus er is Tilburgsweg 53. Wie wil, kan een mooi huis bouwen aan de entree van Goorle. Dus daar komt een uitgebreid oh, stuk goed. over te staan in het, in het Bouwensdagblad. En verder, daar vond ik eigenlijk een minder aangenaam bericht... ...de stichting die verantwoordelijk is voor, alle, voor de openbare basisscholen in Goorlen... ...die komt fors geld tekort op de begroting van dit jaar. Het wordt voor de stichting Boog de komende jaren ook niet gemakkelijker... ...zo zijn de verwachtingen. Hebberen het Arbat gaat praten met bestuurder Paul van Aanhalt ...hoe wil hij dit probleem aanpakken. En natuurlijk gaat Kim luisteren morgenavond bij de gemeenteraad... ...maar er staat niet veel op de agenda... Theo, dus het wordt een... een saaie meeting. Ik, ik, nou, dat denk ik niet. <laughs> Nee, maar even terug naar de, de bogen. Ja. Uh, wij, het is voor mij niet vreemd, want wij moeten de jaarrekening goedkeuren. En wij hebben hem goedgekeurd. En inderdaad hebben ze. Maar het was ook al bekend in de begroting. dat zij dit jaar, wegens herstructureringen. Uh, negatief zouden uitpakken. Maar vergeet niet, ze hebben, dacht ik. 2,5, 3 miljoen in reserves op de bank staan. En dan is het 2 of 3 ton uh, negatief. Uh, dat is helemaal niet dramatisch. En. Als doorzetten, dat ze dan een miljardenbrood maken op de huidige methode, dan zouden zij langzaam maar zeker hun eigen vermogen gaan opeten. Mm. En Van Aanond heeft nu, is nu al bezig om de bakens uh, om te zetten, zodat ze over één of twee jaar weer positief draaien. Mm -hmm. Dus de gemeente is niet zo uh, bang daarvoor. Oh, nou. Maar je moet gewoon die jaarrekening even goed lezen. Ja, ja. Dus het bericht, en de derde, de, de bericht is eigenlijk iets te zwaar aangezet. Ik denk dat het iets te zwaar is aangezet oh, Oké, okay. nou, En het de derde punt was: uh, of de morgen gaat wat te beleven is. Ja, het is morgen nou, nou, ja, het is de jaren, de, maar kom... niet, niet veel op dag. Hè, dat ja, wordt... ja, maar dat is, daar zit mijn probleem ook niet. Ik, ik zit altijd te af te wachten: gaan ze allemaal vragen? Wat voor vragen gaan ze allemaal stellen? Artikel 41. Ja, daar nou kunnen een paar uh, moeilijke onderwerpen Artikel 41. Zitten. Artikel 41 vragen. Dat zijn welke vragen? Dat zijn mondelingenvragen die mag stellen. En weten we nooit wat er komt. oh zo, dus er is gewoon voor de vuist weg van... ...pats, daar komt er een. Maar dan kunt u altijd antwoorden van... ...dat neem ik mee en dan kom ik TZT op terug. kom ik op terug. Maar de jaarrekening zelf, daar zal niet veel bloed uit vloeien. Want de jaarrekening die sloot met een imaginaire resultaat van 1,8 miljoen. Een woordje imaginair, denkbeeldig resultaat komt omdat wij namelijk andere jaren mochten wij namelijk een deel overhevelen naar, hè, als we dingen in gang hadden gezet of nog moesten uitvoeren waarvoor geld gevoteerd was en het was nog niet uitgevoerd, dan mochten wij dat over, zomaar overhevelen naar 2015. En dan konden wij gewoon vanaf 1 januari verder gaan. Daar kan het, heeft nu gezegd, nee, dat mag niet meer. Je moet nu, want in feite bent u geld aan het uitgeven. Uh, terwijl u na, daartoe niet gemachtigd bent. Ja. Want u moet het overlevelen. Overhevelen, het besluit moet genomen worden. voor 1 januari. Ja. Ja. Nou, en vandaar dat we nu. een positief resultaat hebben van 1,8 miljoen. Maar dan gaat zes ton. Of iets meer dan zes ton af. Dus ik, ik hou nu maar een, een positief resultaat van 1,2 miljoen euro. Zeg je met een stralende grens op zijn gezicht. En wat gaan we daarmee doen? In de algemene reserves. stoppen. Want u weet, ja. we hebben een drietal transities. En, uh, in de, uh, en waar jeugdzorg, uh, uh, ouders. of. Uh, jeugdzorg, uh, huishoudelijk hulpzorg. Uh, participatiewet, en dat moeten we allemaal uitvoeren... en wij moeten maar kijken of we dit jaar mee uitkomen... Ja. en komen we tekort. Er zal geen één burger zover, die recht heeft op iets... dat ook niet krijgen. Dus komen we tekort, dan wordt het betaald... uit de Algemene Reserves. Oké. Okay. Mm -hmm. okay. Nou, dan heb ik hier nog een mail gekregen... en die wil ik natuurlijk toch niet onthouden... van John Doormalen. want het er straks eventjes over. John Doormalen is de bewoner van uh, uh, Huizen Arta in, in, in de Kerkstraat. En die schrijft het volgende... Um, ...het gaat uiteraard op wereldschaal allemaal om niks... ...maar desondanks ter informatie het volgende. Wellicht een opmerking aan te wijden in de kring en Dat doen we graag. Namelijk, de hoogte van de ingang van de wieken en de Schoolstraat... ...is vanaf de nieuwe bestrating opnieuw een oprit en een afrit aangebracht. Ten behoefte van het verkeer richting de wieken en de richting brandweerkazerne. Nu is daar een aparte zeg maar, op- en afrit gemaakt voor rolstoelgebruikers. En als je inderdaad die ziet, dan denk je... ...oei, die is A vrij smal... En B is er dus uh, bijna, zeg maar, uh, vlakke voor, kijk, ik heb de foto meegebracht, is er een, een uh, paal, dus je moet hier moet je met je rolstoel dwars ja. doorheen zien dat te manoeuvreren. Heel stijl is die, hè? En dat is, uh, ja. Dat ja. is ja. niet, ja. niet ja. handig gedaan, ja. lijkt mij. Kijk, hier zie je hem ook, een wat donkere foto. En de, de op- en afrutten, ik ben eens gaan kijken... die zijn best wel, als je met een rolstoel... Dan, je mag toch even een, een valletje naar voren. Dus eigenlijk had ik het mee willen geven aan de, het raadslip. Zou ik het ook aan jou mee mogen geven, Theo? Om er gewoon eens na te kijken? Ik geef het aan de heer van de Put, want die ja. is daarvoor verantwoordelijk. En, uh, want is geen, dit heeft niets te maken met straten, maar dit heeft te maken met... Ja, manier, er, er niet even, ik, zou, ja, maar er zou gewoon even nog... Het is, het is voor de veiligheid. Op, ik. ik denk, uh, dat lijkt me best wel gevaarlijk want ook want, om het dus op te moeten... Moet Want John zegt hier, er staat een paal en wie hier niet zorgvuldig met de rolstoel manoeuvreert, loopt het risico op klapwieken in plaats van een tochtje richting de wieken. Dus uh, bij deze. Nou ja, ik zal het aan de heer Van der Put overhandigen. Graag, maar ik, ik weet ook dat uh, verkeerstechnisch is het veilig. Oh. Ja, ja, ja. Ofwel, het is onveilig. Ja, ja. Want je, je rijdt iets af, dit is geen bedoeling dat dit een... Een, een, het is geen oversteek naar een veilige punt. Want tegenover da, woont een, een, een gehandicapte man. en die zag met daar staan te kijken. toen kwam hij zo eens neuzen en hij zegt: daar kan ik niet door. Nee, dat zou ja, maar, het is ook ja. wel. Het is, het is, hij komt bijna uit op, ja. de, op, op de uitrit ja. van de wieken. En daar is maar geen, ik vind het zo jammer: er zijn is kosten geen, gemaakt. Het is dus pas volledig dit is zeg maar, gerenoveerd. Dit, dit is op verzoek van de bewoners gemaakt. Ja? Ja. Oh ja, ja. Alleen, nou nog even kijken naar de, de stijlte, of die ja, nog te stijlen, dat is iets, ja, oh, dat is iets mis... Nou, te smal, de eerste moet er een rolstoel heen kunnen. Maar dan moet je wel goed mikken. Ja. Handig met je steekwagentjes. Ja. Ja, maar als je het zou ja. willen overhandigen, dat er dat gewoon eens even een gekeken eh, wordt of zo, Ik geloof dat het maar goed dus in de hand is van de heer van de punt. want dan kunnen we dit medium dus ook voor gebruiken. Nou, dan gaan we naar de kermis. We gaan naar de kermis. Een, een, een gigantische uh, ja, artikeltag in de krant van 28 mei. Uh, kleiner, maar het moet fijner worden op de kermis in het centrum van Goorden, al dus Wim uh, Awesems. En uh, er stond ook een. Uh, politie trekt zich terug van de kermis. Nou, dus ik denk dat daar ik eens een aantal stevige vragen over uh, formuleren. Dan vind ik het toch jammer dat er dus, uh, Marker niet is, want. Uh, ik begon eigenlijk zo mijn, mijn, mijn verhaal van, nou we hebben een voorstander en een tegenstander aan tafel. Want jij was toch altijd wel een tegenstander van het feit dat de kermis terug zou komen in het centrum. Hij mocht van ons blijven op het Van Hoge Dorplijn. En uh, mijn vraag was dan, voelt de een zich nu winnaar en de ander verliezer? Of heeft gewoon de democratie gezegevierd? Ik voel me geen verliezer en ik zou je ook zelf zeggen waarom ik mezelf geen verlies noem. In 2010 was ik net aangetreden en toen was de eerste kermis op het Hogendorpplein En toen zei ik, eigenlijk, ik ben zelf Leidenaar en u kent het 3 oktoberfeesten, midden in de stad. Eigenlijk moet het kermis terug in het centrum. Toen hebben we daar een klein onderzoekje naar gedaan en toen bleek dat om allerlei redenen dit bijna niet mogelijk was. Ja. Uh, en een van de zaken was de veiligheidsaspecten, de aanvals, wij noemen dat de aanvalstechnieken, of het van Hoogdorplein kan je op allerlei manieren binnen 20 meter van een ongeval met een, een hulpwagen komen. En dus kun je van alle kanten, kun je direct als er iets zou gebeuren, en je hebt nu afgelopen paar weken ook weer gehoord, hè, er blijft een of ander uh, hangen, er hangen daar zes mensen op hun kop. Ja, ja. Nou, nu wil je wel, het zou jouw kind maar zijn, of jouw jezelf ja. maar betrekken, je zou je wel willen dat ik zo snel mogelijk geholpen wordt. En als dan zo'n wagen of een EHBO-wagen, een kindje die nu uitvliegt, als dan niet een EHBO-wagen of de brandweerwagen of de politie niet direct snel bij je kan zijn. Ja, dan ben je daar niet gelukkig mee. En als er een grote ongelukheid gebeurt, dan wordt het nog lastiger. Want dan word je als bestuurlijke nog aan sprake gesteld. Maar dus wa waren jouw bezwaren van zeg maar uh, veiligheidsaard ja. of zo? Ja. Of dat, uh... de politie en de brandweer ja. die hadden mij, en de EHBO hadden mij uh, uh, gewezen op de wettelijke regels. En de wettelijke regels zeiden dat je een, je aanvalsplan moet je binnen zoveel meter kunnen uitvoeren. Nou, als je dat dan gaat bekijken, dan lukt dat niet. De andere wettelijke regel die bestaat... is dat je altijd zes meter uit een gevel moet blijven. Je moet, hè, er moet altijd ja. ruimte zijn je moet zes meter uit de gevel blijven. Nou, dat betekent gewoon dat als je het ergens neer gaat zetten... dat je een behoorlijke breedte moet hebben, wil je iets neer kunnen zetten. Ja. Nou, dat waren de overwegingen. De derde overweging die ik had, was uh, eentje van... Uh, ja, dat mag je weer als wethouder financiën van mij verwachten... Dat het financieel ja, minder uh, wat, opbrengt. Minder ja. opbrengt. Ja. Ja. Ofwel, uh, als je uitkijkt, ja. gaat het zelfs geld kosten. Ja. En de vraag is of je dat zou willen. Maar wie gaat het gat, want jullie hebben natuurlijk ook een begroting. Hier, hè? Je, je maakt ook berekeningen van welke attracties er komen, wat het oplevert. Ja. Er valt nu een gat. Want je kunt niet er komen aanzienlijk minder attracties te staan. Wie gaat dat gat dan vullen? Wie gaat die financiën? Dat opdoen? zal de algemene dienst moeten vullen. Ja. Als die valt, ja. Maar. Ja. Ja. Maar welke argumenten hebben ze dan om, om, om het, om het uh, niet op het Hogendorpplein? te nou, De argumenten eigenlijk best van, van, uh, van uh, de, uh, degenen die de uh, uh, motie hebben ingediend mm -hmm. waren van het geeft meer levendigheid, het draagt bij aan de economische uh, uh, dingen, het geeft de horeca ondernemersgelegenheid om ook wat uh, te verdienen, ja. want zet je het helemaal weg. Op de Roddorpplein heb je. Je hebt ook ja. gezien. Ja, eh, nou, er, wilde, het ja, er wilde niemand. Ja, de laatste twee jaar ja. wilde niemand daar nog een. een, een, een, een biertent hebben. Ja. En in, u weet ook dat in de biertent. bijna twee, drie keer per jaar per. per, per in de kermis knokken was. Ja. ja. Eh, ja. En sinds die tijd dat er geen biertent is, is er ook geen klokken meer geweest. Ja, ja. Dus. Ja. Maar, nou gaan ze als dan, nou misschien, maar als we dan weer terug naar het centrum gaan, dan heb je wel uh, we en dingen. Is nou, dan... we hopen dan dat de, de, uh, de eigenaren van de, de etablissementen. Dat met hun terrassen, dat die een dusdanig beleid weten te voeren. dat dat gewoon goed in te perken is. Okay. Daar gaan we wel van uit. Hè, uh, we hebben dus. Uh, nou, hier zit er een. Ja, oh, je hebt er net een aangevraagd. Hè? Mm -hmm. Hoe doe je dat? Wat ga je doen als we houden nou, wij, wij hadden mooie plannen, uh, dat weten ook. Want jouw oproep, beste ondernemers van Goorles Centrum, sluit aan bij de kermis. Die was mij uit het hart want ik zag er wel naar uit. Ja. Nu hebben we helaas moeten woekeren met de ruimte. Dus de kermis, de laatste grote attractie, staat eigenlijk met een seconde naar het Jan van Bezouw toe. Ja. Ja. Dus voor ons terras een beetje jammer, want ik had wel zin in een mooi terras met een leuk podium. Met een Nederlandstalige artiest en een dansavond voor ouderen had ik bedacht. Dat ga ik nu niet doen, maar ik ga wel het terras naar die kant verplaatsen. Want ik denk als mensen de hele route hebben gehad, dan stopt het op het Kloosplein, willen ze misschien mm -hmm. wel even zitten, even een biertje drinken. Misschien in de Luwte, als ze echt drukte willen. Ja. Dan gaan ze lekker bij René zitten, bij Mozes. Iets in de Luwte kan bij ons. Ja. Misschien ga ik toch iets van muziek doen met de gezelschap hier in huis. In ieder geval, ja, die kermis leent zich er gewoon voor. Het is een volksfeest. Ja, ja. Dus jij dus bent ook een groot beheersen. voorstander van, Paul, dat die ik terugkomt ben, in het centrum. Ik ben een grote voorstander van levendigheid in het centrum en uh, het verbinden van allerlei disciplines. Dus kermis, daar hoort bij mij ook uh, cultuur bij: zingen, dansen. Ja. En er hoort misschien ook nog wel uh, sportieve activiteiten bij voor de kinderen. Dat moeten we de komende jaren met z'n ja, allen gaan ja, ja. ontwikkelen. Ja. En dan moeten we volgend jaar ervoor zorgen dat hij niet stopt op het kloosterplein. Met de grond naar ons toe. Maar dat ze hem even iets verder doortrekken. Daar kan namelijk een stukje de, de Thomas van in. Ik heb ja. gemerkt dat Maurice Verbraak, de gemeentelijke ambtenarenkermis, uh, creatief is in oplossingen. Dus volgend jaar denk ik dat we de vorm wel weten, Theo. Ja. Denk jij ook niet? Ik denk dat uh, we deze uh, kermis... Uh... Als een pilot moeten beschouwen en moeten kijken waar kunnen we het nog versterken. Want ik zou ook liever nog een paar attracties meer willen hebben. Ja. He, dat levert weer toch goed. Nou, levert zo'n attractie niet zo gek veel op hoor. Want dat viel me ook weer tegen. Het is, niet, het is geen Tilburg waar je 10.000 euro of 20.000 euro voor een plaats moet betalen. Ja. Gemiddeld de prijs ligt, dacht ik, rond uh, 2.500 euro. Zitten attracties bij van 100 euro? En zijn attracties bij van 3.000 300, euro? Dus ze zijn ook geen wereldbedrijven. Jij zegt, het is een pilot. En ik hoor Wim Ausems awesome zeggen, van, het is een experiment. Maar dat betekent toch niet van, uh, dat er alsnog een besluit kan komen... ...we gaan weer terug naar het... Uh, nee, ik denk niet dat de besluit... Dit is een onomkeerbaar besluit. Is, ja, dit is een onomkeerbaar besluit, ja. ja, ja. Alleen we moeten kijken in de pilot. Bedoelen we bedoelen dus mee. Hebben we nou de vorm die we nu gekozen hebben? Is dat ja, nou ja. de vorm die, waar we in verder willen gaan? En ja. draagt dat ook bij? En wat vinden de kermis... Ik kan, je toevallig, ik kan je wel vertellen, ik kreeg vanmiddag een brief van de BO, bovak. Dat is de bond van kermis-expertanten. Uh, en die willen heel graag op korte termijn met mij een gesprek hebben. Ja. Ja. Want ze vinden een aantal dingen, maar niks. Ja. Nou, goed, maar, dus je moet dealen en wielen met politie, EHBO, ja. de bond van kermis-expertanten. Met de ondernemers. De weekmarkt. De weekmarkt. Die moet verplaatst worden. Maar je had ook kunnen verplaatsen naar de wieken. Hey, doe maar lekker bij ons. Ja, ook ja. goed, ook goed. Thomas van Dijkers. Dan moet de jury iets meer naar achteren. Hoe zit dat met de veiligheid? Want u zegt net, ja, er is dus niet meer een afstand van 20 meter, hè, Dat er een... een, een, een nou, een, een, bijna wel, hoor, overal. Nu wel? Ja, bijna wel, ja, ja. overal, hoor. Daar we hebben we wel okay. voor gezorgd. Oké. Okay. De afstand is voldoen, voldoen nu aan de wettelijke normen. Ja, ja. Ik kan niet zeggen van, u heeft zich niet aan de wettelijke normen okay. Ja, nee, dat hebben we gehad. Ja, we hopen Wat? dus dat het een, een, een, een goede bijdrage gaat leveren ja, en ja. dat wij hiervan kunnen leren hoe we het volgend jaar misschien nog verbeteren? verbeteren ja. en waar, zijn, waar zitten nog kansen. Maar Mark van Oosterwijk die zei dus, althans ik, ik citeer maar even uit de krant, de kermis was toch wel doodgeloed op het Van Hoge Dorpplein. Met horeca, eventueel live muziek gaan we een omgekeerde weg omhoog. Ja, was hij doodgebloed? Ja, dat weet ik niet waar ik hij dat nee, op baseert. Nee, ja. Uh, ja. De kermisexploitanten ja. zeggen het tegenovergestelde. Ja. En die verdienen, die moeten er toch aan verdienen. Ja. Ja, ja. En als die uh, uh, er niets in zien en als ze niks meer kunnen verdienen, dan komen ze echt niet door. Ja. Maar had je enige idee, zeg maar, of de Goorlandse burger het een, een goed besluit vond? Want ik, bedoel, ik vond ja, de kermis op het van hoge dorplein niet misstaan. Even los van het feit dat ik snap dat jij het centrum levendig wil maken. Maar ik vond het niet onnaardig. Ik, ik liep er naartoe. Ik liep mijn rondje. En, maar ja, inderdaad. Wil je een pulsje pakken, moet je terug naar het centrum. Dat is wel het geval. Maar ik vond het wel niet misstaan. Ja, pas ruimte. Ja, en het, het is ook wel. een stuk goorlen waar verder ja, ja. veel te beleven is. En dan is dat denk ik zo van, de van uh, ja, wat zou de, goorles, ja. de burger daarvan gevonden hebben? Het is natuurlijk een raadbesluit. Het rare is dat de bewoners van de Volderplein het allemaal jammer vinden dat hij weggaat. Ja. We hadden ook maar altijd één klacht. Het was altijd dezelfde. Tuurlijk. ja. ja. Je vond Wat altijd het? dat het geluid iets te hard stond. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat de kermisluin niet precies ja. om 12 uur ja, besloten. Ja, ja, ja. Oh, oh. Maar verder hebben we nooit klachten gehad. Dus uh, ik ga. En nou goed, dit is nu ook weer een besluit die genomen is. En uh, het is een. Wij noemen dat een besluit van algemene strekking. Dus daar kan je geen bezwaar tegen aantekenen. Ja, ja, dus dat. Okay. Uh, maar ik ga ervan uit dat uh, deze pilot. dat we daar uh, lering uit moeten krijgen. Kijken ja. hoe we het volgend jaar kunnen verbeteren. Ja. Attractief kunnen maken. Maar. Het zal een onomkeerbaar besluit zijn. Maar hij blijft in ieder geval op het kloosterplein. En ik hoop inderdaad ook dat zeg maar, vandalisme dat, ja, niet de kop opsteekt. Want die, die prachtige huiskamer-attributen van die schemelampen die bank. Ja, ik, ik vind dat toch leuke dingen. Ik vind dat het moet overeind blijven. Dus ik hoop ook met het opbouwen van de kermis dat ze geen dingen beschadigen. Maar er zullen ongetwijfeld verzekeringen voor zijn afgesloten. Dus uh, nee. Dat doet een exploitant dat ook niet als je, als je wat beschadigt? Ja, als hij wel beschadigd wordt hij aan sprake gesteld. Moet hij betalen. Hè? Ja. Dan moet hij betalen. Dus hij zal wel op, opletten. Maar ja, ik hoop en ik... ik ga ervan vanuit van niet. Ik ga er vanuit van ja. niet. En ik ja. hoop dat we een, een leuke kermis krijgen. Hij duurt Theo vijf dagen. In Tilburg tien dagen. Wie neemt dat besluit hoe lang een kermis duurt? Ook een BMW? Dat doet of BMW. Een, dat doet BMW. Ja. En jullie vinden ook vijf dagen meer dan genoeg. Uh, ik ik, ik woon hier 35 jaar, ik weet ook niet langer. Nee, nee, Tilburg ja, duurt twee, twee dagen in een ja. Ja, ja. Ja. en één avond. Tilburg 10 dagen. Ja, ja, vijf dagen ik ook, ook dag. wel behoorlijk. Ja, was, ja, wel. Ja, ja, nou. En dat Tilburg 14 dagen. Ja, ja, ja, ja, het is ook de grootste kermis van Europa, 10 dagen. Maar daar kom ik ook maar één dag. Oké, ik hoop dat het een fijne kermis wordt. Oh. En we gaan daarna nog eens een keertje uh, Gewoon hier voor de loggers evalueren. Even evalueren zo ja. hoe, het dan, hoe het dan zo gelopen is Oké, okay. we gaan even naar de muziek um, Ik heb meegebracht een cd van uh, de Franse zanger Serge Lama En die gaat zingen Oh, comme le sommet". Luister maar eens Retrouver l'eau claire de l'enfance et respirer à plein poumon l'eau pure de mes premières danses dans les premiers remous qui m'ont donné envie d'être un saumon. Votournoyer de saut en saut vers la lumière Je n'atteindrai jamais, jamais la source première Je mourrai derrière haut oh, comme les saumons, retrouver l'eau de ma garonne Et faire mes premiers plongeons dans l'eau jaune qui tourbillonne Et nager parmi les agents où j'ai rêvé d'être un saumon Oh, comme les saumons, sentir le torrent qui commence Et zigzaguer entre les monts et les rocs de l'adolescence Vers des eaux de moins en moins claires Aller faire l'amour dans la mer Putain de rivière, c'est déjà assez Dat was uh, Serge Lama. Een chansonnier of een chanteur of een diseur. Je hebt drie mogelijkheden in Frankrijk, heb ik begrepen. Maar dit was een chansonnier. Geen chanteur. Een die, geen chanteur. Dat is een, dat is een meer, meer opera-achtige opera zanger. En een diseur is iemand die uh, declamerend uh, iets opzegt. Zingen zeggen. Dus dit ja. is een uh, chansonnier. Ja. Maar ik vind het een aardige zanger. Nou, onze volgende gast, Paul Paul, we hebben hier een tweetal bijzonder aardige brochures van onze neus liggen. Als eerste dus de theaterseizoen eh, 2005-2016. En dan een, eh, ja, een soort informatiebroschure. Eh, eh, Jan van Bezouwer, cultuurhuis van iedereen. Onze visie. Ik sla hem open. Ik zeg net tegen jou, het is een ding wat je zomaar niet weggooit. Nou, gelukkig. Want ja. we hebben het voor nee, het Die van. ga je echt lezen, maar alleen hij ziet er ook gelikt uit. Ik vind hem geweldig van, van vormgeving en layout... Goed leesbaar. Dank je wel. En, uh, de belangrijkste kant, ik, is de achterkant, heb je dat gezien? Ja, ja, ja. Ik vind het bijzonder. Wie, is dat jouw idee of wie. wie, wie, wie doet, nou, het idee wie, wie... ontstaat altijd als je met elkaar aan het brainstormen bent van hoe kunnen we nou in dat traject waarin wij met Goorlen onze toekomstvisie willen delen, hoe kunnen we dat nou op de beste manier doen? zeiden van, ja, er moet wat te lezen zijn, maar er moet ook wat te zien zijn wat ja. we nou precies bedoelen. En ik denk dat je hier ja. in Elgop, ja, het is slecht voor de radio ja. dit, maar ja. het zijn kleurrijke foto's van een aantal ja. verschillende mensen, zeven verschillende mensen die vertellen wat Jan van Bezouw voor hen ja. is, wat het voor ze betekent, wat ze er komen doen. En dat hebben we ook visueel uh, ja. gemaakt met een aantal foto's. Paul, hoe lang ben jij hier nu bezig? Ruim anderhalf jaar, in uh, september wordt dat, uh, ja, twee jaar. En bevalt prima. Uitstekend, kunt merken. Ja, dat wel, mij ja, ja, ja, nou, nou, laatst, laatst zat ik met iemand ergens en toen passeerde jij en toen zei iemand, daar loopt Jan van Bezouw. Ik, oh, vond, ja. ik vond dat eigenlijk wel grappig <laughs> zo van, hij was gewoon voor eenzelfde met. nou dat is, dat is alleen maar een uh, pluspunt hoor, ik vind, ik vind het bijna een compliment. Heel maar, soms belt er iemand maar, en die wil dan Jan van Bezouw aan de telefoon ik wil, er ik, even, het ik, wil, ik wil even een klein stukje uit, uit jouw voorwoord van, zeg maar van de brochure, jij begint dan met uh, hooggeëerd publiek. Ik lees even. Niets is er mooier dan het moment waarop het zaallicht langzaam dooft en het geroezemoes verstond. Het publiek houdt zijn adem in voor de opkomst van de artiest van vanavond. Maanden en soms jaren van voorbereiding komen samen in anderhalf, twee uur concentratie en overgaan op het podium. En na afloop zeggen we tegen elkaar: wat was het bijzonder? Wat was het vreemd? Opwindend? Hilarisch of ontroerend? Dan is mijn vraag: zeggen jullie nooit, het was vanavond niks? Ja, vreemd is dat. Dat het zo slecht was, hoor ook wel eens. Ja? Want we dachten dat we een leuke artiest in huis ja. hadden gehaald, en het valt gewoon tegen. Komt dat vaak voor? Nee, gelukkig niet. Nee, nee. Nee, ik heb altijd, uh, nou, ik loop altijd rond op voorstellingsavonden, dus ik probeer altijd een beetje zo uh, reacties op te vangen. Uh -huh. En soms komt er iemand toe en zegt, uh, ja, ik vond het niet goed, en dan zeg ik altijd. U weet dat er de mogelijkheid is dat u uw geld terugvraagt. En daar maakt nooit iemand gebruik van. Uh -huh. Maar het feit dat mensen hun mening kunnen delen... van nou, dit viel me tegen van deze man of vrouw... van dit gezelschap, dat is vaak al genoeg. Ja. En ze weten dat ze gemiddeld bij ons... goede voorstellingen aantreffen. Dat maakt ook veel goed. Dus de volgende keer is het gewoon weer goed. Het is vaak inderdaad, ja ik zit daar veel en over het algemeen vind ik er hele, hele leuke voorstellingen. De laatste vond ik zelfs verrassend goed, toen dacht ik dat was van Jeroen Vermeerwerk en oh, ja. uh, Harry Heckers. Harry ja. ja je kent twee bekende namen en ik dacht nou ik ben toch benieuwd wat, wat, me, hè, wat, wat, wat, wat er komt en ik heb een fantastische avond gehad. Ja. Ja, dat, dat ben, jij degene, ben jij degene die programmeert, hè, Paul? Ja, hoe, ja, ja, ja. Dus jij haalt zeg maar, de voorstellingen in huis. Ja, jij maakt de contacten, de afspraken. Ik luister natuurlijk goed. Ja. Ik hoor wat mensen in Gorle fijn vinden en interessant vinden. Dus in relatie tot andere vergelijkbare gemeenten... hebben wij meer muziek en minder toneel. Ja. Toneel loopt hier gewoon niet zo. Dat komt ook omdat 4,5 kilometer verderop... die fantastische theater Stilburg staat waar je week in week uit toneelstukken kunt gaan doen. Dus wat zal ik dan nog daaraan toevoegen? Dus uh, ik ben terughoudend met toneel, maar royaal met muziek. Nou, dan staat er op weg naar 2000. Hè? Dus uh, je hebt een soort zeg maar meerjarenplan ontwikkeld en, en uitgeschreven in nou, deze cirkel. Mijn bestuur heeft dat natuurlijk gedaan. Ja, bestuurlijk? Ja, ja, ja, ja. Dit is een bestuurlijk stuk. Dit is, Dit is... waarin het oh. Jan van heb, Bezouw... heb jij toch al een bijdrage aangeleverd? Ja, en ik niet alleen. Maar we hebben heel gore laten meekletsen. Hier naast oh. mij zit iemand. En trouwens ook representanten van deze prachtige omroep hebben ook meegepraat. Ik bedoel, wij waren natuurlijk niet zo suf om te denken dat wij dat in ons eentje kunnen. Want je bent niet voor niks cultuurhuis van iedereen. Dat ja, ja. pretenderen wij. Dan moet ja. je ook heel de gemeenschappen laten meepraten en meedenken over wat moet het Jan van Bezouw dan zijn anno ja, 2020. ja. ja, ja. Het huis is, staat er organisatorisch en financieel op orde. Dus in dit document leest u onze visie op het Jan van Bezouw als cultuurhuis in de ontwikkeling op weg naar 2020. Zijn, uh, betekent dat, dat dat de zware jaren achter de rug zijn? Dat weet je nooit precies. Want um, er zijn een aantal onzekere factoren. De zakelijke markt is nog steeds aan het bijkomen van de crisis. Dat merken wij toch ook nog wel aan de verhuurcijfers. Klein voorbeeldje, we zijn één zakelijke klant kwijtgeraakt vorig jaar... buiten onze schuld. Ze waren buitengewoon tevreden met onze locatie. Maar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs, het CBR besloot dat de strafcursussen EMA en EMS, dat zijn van mensen die hier over de schreef gegaan zijn, niet ja. meer in het Jan van Bezouw plaatsvonden, nergens in Nederland meer op locatie, maar overal in de kantoren van het CBS zelf. Oh. Toen waren we zomaar een klant kwijt die per jaar toch hier zo'n 60.000 euro wegzette. Olé. Zie die maar eens terug te verdienen ja. met andere kleinere klanten die vaak uit het maatschappelijke en sociale segment komen, die hier niet de hoofdprijs kunnen betalen, dat wil ik ook niet. Daar is het Jan maar ben je niet in staat om zo'n organisatie binnen te houden? Nou, ik ga vertellen over waar we toe wel in staat zijn. Mm -hmm. Dat is dit huis heel goed en aantrekkelijk te houden en te maken, ook voor de toekomst. En dat betekent elke dag heel hard werken om nieuwe klanten binnen te halen. Ja. En dat gaat met succes. En dan moet je vooral snel teruggaan bij de klanten die hier eenmalig zijn geweest en er naar hun zin hebben gehad. En zeggen van, komt u binnenkort weer? Mm -hmm. En wat kunnen we nog meer voor jullie doen? Dus een open houding en een aantrekkelijk aanbod. Daar proberen we alles aan te doen. Maar we, zijn, ja, we kijken met vertrouwen naar de toekomst. In de zin dat wij nog steeds zien dat heel Goorlen. En zelfs de omgeving van Goorlen. Het Jan van Bezouw koestert en omarmt. Men komt hier graag. Uh, de mensen ontwikkelen hier zelf hun activiteiten. Ze vinden hier de ruimte en de vrijheid om dat te doen. Heel veel organisaties hier in huis. Inclusief de LOG. Zijn in ontwikkeling. Niemand staat stil. De mensen die stil stonden in het verleden. Ja, die zijn of weggegaan of opgehouden te bestaan. En alle clubs die we nu in huis hebben... en dan heb ik het over factorium, Bibliotheek, Log, Vaklumen... zijn allemaal in beweging en aan het denken... hoe willen wij er over vijf jaar bij staan. Want in vrijwilligersland is er ook het een en ander aan het veranderen. Het vrijwilligers, vrijwilligersbestand was aan het vergrijzen. Uh, je kunt niet jaar in jaar uit het hetzelfde blijven bieden. Dus je moet nadenken over verjongen, kortdurendere projecten. Dus je hoeft mensen geen tien jaar meer te binden. Maar je kan misschien... Leerlingen, stagiaires, uh, mensen die op zoek zijn naar een baan... ...voor een wat kortere tijd aan je zien te binden... ...en zo kun je toch de toekomst in. Nou, en ik ja. vind het heel spannend om daar middenin te zitten... ...en ja. met iedereen mee te denken. Nou, daar straal je ook wel uit, vind ik hoor. Dat, hè? Ook het enthousiasme zo van... Uh, ...ik vind jou wel het gezicht van, van, van uh, de cultuurtempel Jan van Mezouw... ...dat vind ik wel. Ja, nee, dat is gewoon zo. Maar um, bijvoorbeeld hè, zo van... Um, Jij moet dus van, van de, de, het cultuurhuis een soort winstgevende cultuurtempel maken. Is dat, is dat de opdracht van het bestuur? Ja, toen ik hier kwam, ik heb het hier al wel eens eerder verteld, had ik vier opdrachten. En eentje daarvan was organisatorisch achter schermen, ja, moest het beter ja. en anders. Financieel was er wat te verhapstukken. Uh, de verbinding met het dorp moest steviger en sterker worden. En daar heb ik heel veel tijd en energie in gestoken. En de en verbinding ook... met het dorp? Ja, ja, ja. ja. Wat bedoelen nou, ze daar precies mee? Er was een aantal organisaties hier weggegaan. Er waren koren die naar de wildakker waren gegaan. Er waren mensen boos weggelopen. Mm. Het serviceniveau was echt ab absoluut onvoldoende. Mm -hmm. uh, dus wat ik hier... Uh, maar, is dat, is dat, maar is dat vanwege de prijsstelling? Nee hoor. Nee. Nee? Dat was vanwege dat dit centrum... Uh, dat een aantal dingen maar for granted heet dat... Theo, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Vanzelfsprekend gevonden werden. Ja, je kwam hier en goh, ja, er stonden kapotte stoelen in die, in die vergaderzaal. Ja, die staan er altijd, die kapotte stoelen. Ja, ik neem daar geen genoegen meer mee. Dus we zijn met het team, en mijn team is fantastisch in dat opzicht, zijn we gewoon met een verbeterslag aan de gang gegaan waarvan we zeggen. Elke klant is een klant voor goud en iedere gast die in ons horeca binnenkomt moet je op zijn minst zo goed behandelen als je schoonouders die op bezoek komen. Dat merk je ook, want ik ben een... Ja, ik wil niet over... Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat, dat merk je echt, dat merk je echt. Je bent ja. nu uh, niet zomaar de verhuurder, van, nee. maar je bent nou inderdaad gast in dit huis en, en uh, uh, uh, dat is echt een merk, de... Ja. de, de de, ...de vriendelijkheid achter de bar... ...en de bereidheid... ...en wat oh, wil je dit even... Oh, ...dat gebeurt dan onmiddellijk. En, ja. uh, dus, ja. dus om op jouw vraag terug te komen... Ja. ...je kunt pas over winstgevendheid gaan praten en nadenken... ...als je eerst de basis op orde hebt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus waar waren we ook alweer voor? Oké, okay, dat huis van cultuur... ...voor en van iedereen... ...en waar iedereen op een nette manier ontvangen wordt. Ja. En waar ook veel gebeurt, denk ja. ik. Want ik heb het idee, de activiteiten steeds meer worden. Ja. En ook uh, ja, dat project dat jullie er achterin hebben over de jonge kunstenaars. Ja. Ja, dat is natuurlijk vreselijk leuk. En ja. dat blijft trekken. Hè? Want uh, om de zoveel om de hoeveel weken uh, verandert dat. Uh, daar een, uh... Nou, daarin werken we samen met het uh, Park. kunstenaarsplatform Park. Waar Reinhard van Vught, ja. onze Goorles kunstenaar, uh, bij ja. betrokken is. Uh, Zo'n vier keer per jaar moet daar wat anders komen te hangen. En dit hangt er alweer eventjes. En uh, in de zomer gaan we weer wisselen. En dan komt er na de zomer geloof ik glaskunst. Ja, het is steeds heel verrassend wat er komt. Je hoeft het niet mooi te vinden, maar het levert wel gesprekstof op. En het gaat over actuele kunst. Ja. Nou ja, wat er, iets ontzettend leuks wat er weer aan zit te komen. Want alle theaters zijn al stiekem aan het sluiten. Maar wij krijgen nog een enorme boost van de Fontes afstudeerders. Vandaag had ik uh, Bram Reiniers van uh, Hogeschool aan de lijn. En die vertelde wat ze allemaal voor plan zijn. Eind juni, begin juli. Vijf keer hier een uh, voorstelling met uh, dansers van de vooropleiding van uh, het conservatorium, dansopleiding. En die brengen hier uh, de grote musical Fame in een avondvullende voorstelling. Maar ze hebben ook een eigen theater, hè? Ja, maar ze hebben zoveel afgestudeerders. De zelf zit vol, ja. theater Tilburg zit vol, de Nieuwe ja? Vorst, ja? Carré in Tilburg... En Goorlen. En dan mogen we trots zijn, want wij zijn de enige plek buiten Tilburg waar Fontys samen voorstellingen mag ja. geven. Dus dat is weer leuk Theo, toch? Dat is weer nou, promotie. Dat is een aardige opstelling. City marketing ja. noemen we dat. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook een geweldig multifunctioneel centrum. Hè. Je hebt het Grand Café, de evenementen. Ik zeg, het is gewoon een, een thuis voor verenigingen en organisaties. En ik tel er eigenlijk al een, een 21. Ja. En blijft dat zo? Of heb je een soort plan campagne van, nou, we moeten naar de 30 of zo. Dat, uh, en die weg zijn gegaan, uh, uh, wil, moeten we terug zien te halen? Ik wil een goed functionerend cultureel centrum realiseren met een gezonde financiële basis. Dan moet die, die basis moet gewoon op orde zijn. Dus er moet geld binnenkomen structureel. En de incidentele middelen. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar we moeten een soort zekerheid zien te maken. En er hoort een x-aantal vaste huurders bij. Ik ben met een aantal organisaties in gesprek op dit moment. We hebben een, er werd altijd gezegd. dat Jan van Besouw is veel te groot. Daar geloven we niet echt meer in. Uh, we hebben nog wel wat ruimte. Ik kan nog wel een paar structurele huurders gebruiken. Ja. Maar op het moment dat je het helemaal vol zou zetten met structurele huurders... dan kun je ook minder flexibel zijn. Ja. Bijvoorbeeld ten opzichte van Fontes Hogeschool... die toch zo'n anderhalf week dat hele gebouw bezetten... en ontzettend veel extra repetitielokalen nodig hebben. En dan is het weer fijn dat we dat kunnen bieden. Dus uh, er zit een grens aan van wat je vast weg moet zetten. Maar ik denk die 21, dat mogen er wel 24 worden. Ja, ja. Ja, dat is mijn streven voor dit kalenderjaar. Ja, ja. Nou ja, de ambitie die ze als bestuur uitspreken, is ook in de komende jaren consolideren met de positieve resultaten. Het cultuurhuis krijgt een gezonde, toekomstbestendige basis. Dan denk ik van, dat klinkt mooi, maar hoe, hoe ga je dat dan realiseren? Zo'n kreet, die hoort er vrij makkelijk uit. Uh -huh. Maar uh, concretiseer het maar eens in, in, in, ja. in nou, dat, hapklare brokken. Dat, dat, dat werd net gezegd, hè? nieuwe verenigingen aantrekken. Zorgen dat, je, dat, je, dat, je, ja, dat mensen terecht kunnen. Inderdaad zorgen dat, dat, dat er een goede sfeer is. Nou, die is er zeker. Ja. Veel, veel, veel bieden, ook mm -hmm. kleinere projecten. Het zit hem niet altijd in spullen of in ruimte nee. of in geld. Het zit hem ook in, in attitude, zou ja. ik bijna ja. willen zeggen. Van dat je je welkom ja. voelt you Bijvoorbeeld een heel leuk iets. Het is een kleine dergheid. Maar dat vind ik bijvoorbeeld heel leuk. is die leestafelen Tussen de bibliotheek. Ja, en uh, vind, Dat vind ik een goed idee. Dat vind ik ja. echt een ja. heel leuk ja. idee. Er liggen allerlei kwaliteitskranten. Ja. Ja. En dan ga je gewoon dus met een kopje koffie even zitten lezen. Of even zitten snuffelen. Met die ja. zitjes in de bibliotheek. En dat zie je dan ook gebeuren. Nou, ik, denk, ik denk alleen wel eens. Als ik langs wat uh, cafés op de, op de hovel uh, loop. zeg maar, we zullen geen namen noemen. Dan zie je er heel veel mensen zitten. En dan denk ik wel eens. van nou, Die mogen eigenlijk ook wel eens binnenschuiven bij het Grand Café. Want dit is, ja. dit is natuurlijk een, echt een Grand Café het is groot, dat is best, best wel gezellig. Ja. Maar dan denk ik van, dan mogen meer, ja, mogen meer mensen een, een kop koffie komen Soms. drinken. En hoe krijgen die dan binnen? Hoe krijg je die binnen? Theo, we zijn met het in het economische hoekje beland. Even opletten. <lacht> <lacht> ik ben met een, aantal, uh, met een aantal horecaondernemers aan het Kloosterplein, en dat is ook nog niet eerder vertoond, ben, zijn we een plan aan het maken van hoe kunnen we het Kloosterplein een horecaplein maken in de toekomst. Ja. En daar zal het Jan van Bezouwen, Grand Café. Ook op mee kunnen liften. Ja, Want ja. nu liggen we echt uit de loop, jongens. Ja, het is ja, gewoon ja, realiteit. Het is ja, ja, we kunnen het gebouw, het, kunt het gebouw niet oppakken en 100 meter verderop ja, uh, neerzetten. Maar dan zou ik ja. stiekem af en toe wel ja. willen dat we ja, ook in die loop zagen, zaten... en wat zichtbaarder waren met onze Grand Café. Ja, okay. Dus dat moeten we op andere manieren bedenken. Maar het Kloosterplein heeft meer potentie dan er nu in zit. En ik vind dat de uh, horecaondernemers hun verantwoordelijkheid uh, daarin moeten nemen. Nou, niet alleen de horecaondernemers. Ik denk, als je de loop wil hebben, dan moet je in, in het zicht zitten. Ja. En er is maar één plek waar je op het, in het zicht zit. Ja. En dat is bij de tafels. Ja. En er is bij de? Bij de tafels. Ja. Ja, ja. Ja, dus daar gaan we wat doen. En de tafels die worden... In een so Ik ga niet zeggen dit nu... Maar die worden binnen een redelijke termijn verplaatst. En dan komt de voorkant vrij. Juist. En, dan, en, dan, en daar zou je dan die verbinding ja. kunnen. Want dan zie je in één keer ook het terras of wat. Ja. wat, wat dan, ja. Zie je dan ook staan. Daar zie je dan van me zo. Ja. En dan zit je op die horecaplein... En dan heb je, heb je gelijk het terras van Jan. En het enige is jouw logistiek. Maar daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik wel. <laughs> Want hoe krijg jij van jou uh, dwars door de bibliotheek heen... jouw producten? Misschien dat je een klein lopend bandje maakt. Ik denk dat wij uh, aan die kant heel graag... samen met de Bibliotheek Dag Horeca gaan uh, verzorgen. Het is toch ook zo dat... leescafés en, en boek boek stand, of boeken dingen dat die ook inderdaad een, een hoek hebben voor Horica? horeca? Ja, maar... Dat is hetzelfde als met winkels. Op het moment uh, als wij stukjes horeca toelaten... Dan moet je gaan voldoen aan de horecawet. Ja. Dan moet je een dames toilet hebben. Je moet een herentoilet hebben. Je moet een, aantal voors... je moet een aantal voorschriften ja. voldoen. Ja. Ja. Ja. En, en en, en, dus je moet ook zoeken naar oplossingen en, en mogelijkheden om het mogelijk ja, te maken. Nou, en daar zijn we ook in de gemeente mee bezig om dat wel mogelijk te ja, maken. Ja, ja. Uh, Paul, ik wil nog vragen aan jou. Is nou een directeur overal voor verantwoordelijk? Want uh, ja, betekent dit dat jij ook voor, voor een goede verhuur, een programmering, uh, het vasthouden van klanten? Ja. Bij is elk aspect ben jij, ben jij aanspreekbaar? Ja, ja klopt. Ja, dat ja. is zo. Ja. Hmm. Het bestuur is natuurlijk eindverantwoordelijk, die, die ontslaat mij als ik dat niet goed doe. Maar ik ben in de dagelijkse gang van zaken daar eindverantwoordelijk voor, ja. Dat is zo. Uh, en toch uh, slaap ik nog goed. Een, een? Toch slaap ik nog steeds goed. Ja, ja, we nee, zitten er ook nog goed uit. Uh, het, het idee van TED's Theatertour. Ik heb begrepen dat er een, een paar dames zijn. die zeg maar, uh, als uh, cliënten of mensen die het willen, bezoekers willen. Ja. Met, hun, met hun naar de voorstelling gaan. Een kopje koffie drinken ja. of een stukje eten. Ja. Samen naar de voorstelling. Slaat het aan? Het, Hebben uh, mensen daar behoefte aan? Het loopt nog niet storm, maar elke keer zijn er wel twee, drie mensen die van tevoren dan zeggen. Oh, TED's Theatertour wil ik graag aan meedoen. Mm -hmm. Want hij, ik had die voorstelling gezien in de brochure. van in de en ik dacht, ja, daar ga ik niet in mijn eentje naartoe. Nou, dat argument willen we onderuit halen... door te zeggen, als je naar een voorstelling wil... en je vindt het een beetje saai of vervelend... om in je eentje in de foyer te zitten bij ons voor de voorstelling... er zijn er meer zoals u. En die zetten we bij elkaar. Geven we een kop koffie of koffie thee vooraf. Ted, onze hoofdgastvrouw, Ted Delian... die gaat met jullie de zaal in. Dus je bent niet een avondje alleen naar een theater. Nee, je bent met een clubpie. Ja, dat is leuk. En, nou... De mensen die eraan meedoen vinden het ontzettend leuk. En Ted heeft daar gewoon een begeleidende rol in. Mm -hmm. En op het moment dat die mensen elkaar getroffen hebben, dat gaat vanzelf. Mm -hmm. Dus het is een soort blind date met andere theatergangers. En je hoeft niet in je eentje. Yeah. Ik vond het wel een grappig idee ja, toen, ik het, toen ik het las. Ja. Zo van, ja. Ja, ja. Hey, niet alleen het hoeft, Je kunt je laten begeleiden. Je kunt gezellig met de mensen een praatje ja. maken. En een kop ja, koffie drinken. Ja, precies, je leert nieuwe mensen kennen. Hoeveel tijd hebben we nog? Twee, minuut, twee minuten. Ja. Oh, ik wou nog even de top 10 van de best lopende voorstellingen ja. van het nieuwe ja. seizoen meegeven. Draag. Want er, nou ja, Joep van het Hek, dat is geen ja. geheim. Hè? Ja, ja, ja, ja, Die ja, ja. was uitverkocht meteen. De goede follow-up is uh, Rowan Heijzen, de band uit Limburg. Ja. Dit jaar hebben ze een jullie tour en daar zijn nog een paar kaarten voor, niet gek veel. Derde oh. plaats, Van der Laan en Woe, het bekende cabaret duo. Op, uh, in april. Rob de Nijs. Oh, God. Ah. Ja. Ja, ja, ik denk, zal ik de dat wel doen? Vrouw. Ja. ja, ja. Mevrouw van der Heijden komt ik ook hebben we Ik vind hem ook goed, hij is een goed zanger. En hij heeft een mooi intiem theaterconcert bij ons. Ja, ja. Uh, op de vijfde plaats, lokaal talent, Goolschout, Spot, Spot oh, ja? Theater, met The Wiz. Spot, Dat met is, The uh, Wiz, yeah? ja. Ja, ah. die staan op plaats vijf. Ja, op zes, oude bekende, Gerard van Maasakers en Frank Kool. Ja, ja. Op zeven, tribute van Maurice Hermans over zijn vader, Toon ja. Hermans. Okay. Ja, met zijn ja, uh, liedjes, kleine goed. liedjes. Ja. En acht, Theo, dan verwacht ik jou, Abba, een tribute van Abba. Dat zal mijn mijn... Uh, ja. Oh, ja? ja, ik ja. weet het je ja. komt. Op 9 staat een kapelconcert die extra goed verkocht is. Lisa Jacobs, de bekende violiste. Ja. En op 10 een uh, tribute aan de Rolling Stones. Ja. En dat is op 11 november. Dat is de top 10 tot nu toe. En dat verandert van week tot week. Mooi. Ik wil nog één vraag stellen op de valreep. Als het vijfjarenplan in 2020 klaar is, vertrekt dan Paul Cornelissen? Uh, nee, tenzij. <laughs> maar de mogelijkheid is er wel. Ja, dat, je weet, dat is altijd met dit soort functies. Je doet dat niet voor de eeuwigheid. Uh, er wordt je tijd gegund en er wordt je tijd gegeven. Ja. En je moet kijken hoe lang je houdbaar bent. Ja, ja. Ja. Maar ben jij een opbouwer? Of ben jij een, zeg maar, een, een, een iemand die de zaken gaande houdt? Wat voor type ben jij? Ik ben een, uh, een bouwer en een pionier. Maar als ik het ergens naar mijn zin heb, dan nestel ik me. Oké, okay, nou, daar houden we hem aan. Mensen, uh, uh, onze uur zit erop. Uh, dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten. Paul Cornelissen en Theo van der Heijden voor deel aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom onze Stefan. Volgens de kringen wordt diverse malen herhaald op radio en op dinsdag en zaterdag. En via je internet kunt u ook beluisteren gedurende een week na de uitzending. Dames en heren, bedankt voor het luisteren en graag maar weer tot volgende week.